In Haarlem zijn bij een overval op een juwelier twee personeelsleden gewond geraakt. Rond het middaguur kwamen drie mannen met een vuurwapen de winkel binnen. Er werd niet geschoten, maar er vond wel een worsteling plaats met het personeel. Of de overvallers iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De drie mannen gingen er lopend vandoor.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Voor zoete Wouwen nog 3 kilometer file. Daar was een spoedreparatie aan de weg, maar alle rijstroken zijn nu weer open. Tot zover de verkeers. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker!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 En Vrik van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoorde de zin van layback en de sunshine reggae. De laatste dag van de uh, Kids Adventure Week is in volle gang hier in Zandvoort. En wij zitten weer aan de tolweg Tina. Goedemiddag, Abidjan. En goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom op deze zonnige, toch frisse zaterdagmiddag. Hij schijnt weer in de Hij zon. Heerlijk. En het zonnetje binnen schijnt ook weer, hè. twee keer zelfs. Zo is het. Dus we gaan de komende drie uur gaan we weer voor u Zandvoort op zaterdag presenteren. En wat gaan we natuurlijk doen? Uiteraard de vaste onderdelen zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Kunt u gelijk even meeschrijven. Dat allemaal rond de klok van half Half vier. Blijft het zo mooi of uh, gaan we toch een, krijgen we toch een omslag richting nog wat wintersweer? Dat allemaal hoort u rond de klok van half drie bij het weerbericht. Het dier van de week is uh, uh, momenteel een, een poes en die luistert naar de naam Granu. nu. Het gedicht van de week blijft nog even een verrassing, want ik heb er drie liggen. Oh. En, uh, dus we moeten nog even overleggen, Rob, uh, welke het gaat worden. Maar liefhebbers uh, van het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf komt hij weer langs. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, vandaag speelt SV Zandvoort thuis tegen Ouderkerk en die wedstrijd begint om half drie. En we gaan kijken of onze verslaggever Joop van Nes daar aanwezig is voor een live verslag van deze voetbalwedstrijd. Verder natuurlijk nog veel muziek en veel sport en veel nieuws. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Nogmaals een hele goede middag vanaf de Tolweg 10a. Dan zijn we er drie uur lang met muziek en informatie. En nee, wij gaan niet naar het strand. heerlijk weer vandaag. Hier is Alvoort en de Stramperfuse gaan weer open. Dus met z'n allen naar het strand. Joh. Dit is de single van Chris Ria. En on the beach. En dit is ook weer zo'n leuke single. Hier is Miss Montreal en Pascal Jacobsen. En ik zoek alleen mezelf. Alles verandert altijd Ik ben er klaar voor Een leuke combinatie hè, je hoorde Mist Montreal tezamen met Pascal Jacobsen. Jawel, die van Bluff. En dat was Ik zoek alleen mezelf. Nou worden is op het NOS nieuws een overval op een juwelier in Haarlem, albert -Jan. De politie in Haarlem maakt massaal jacht op de daders van een gewapende overval op een juwelier. Daarbij raakten twee medewerkers gewond. Eén van hen moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. De ander kon ter plekke worden behandeld. Drie mannen stormden rond het middaguur de zaak van schaap en citroen in de Spekstraat binnen... en eisten geld en juwelen. Ze zouden vuurwapens bij zich hebben gehad. Via burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar de overvallers. Ze zijn alle drie blank. Eén van hen droeg een bruine jas en een stropdas. Bij de zoektocht is onder meer gebruik gemaakt van een helikopter. De gemeenteraad van Zandvoort vergadert weer op 3 maart. De vergadering start met de installatie van een nieuwe raadslid. Verder zal er vooral gedebatteerd worden over een aantal wijzigingsvoorstellen op financiële stukken. Het raadslid dat geïnstalleerd wordt is de heer J. Cohen. Hij zat aan het begin van deze raadsperiode ook al kort in de gemeenteraad. De VVD wil in de uh, financiële verordening... die de inrichting van het financieel beheer van de gemeente regelt, enige aanpassingen aanbrengen om de rol van de raad... beter tot uitdrukking te laten komen. De nota's, reserves en voorzieningen geeft regels... voor het apart zetten van geld voor bepaalde doelen. Hier wil de PvdA twee onderdelen wijzigen... Eén betreft de manier waarop je moet omgaan met de minimale buffer in de zogenaamde algemene reserve. De ander betreft het behoud van een doeluitkering in het kader van de WMO. Verbijsterd zijn de liberalen in het Zandvoortse Badplaats. Op 9 maart zouden de gemeenteraden van Zandvoort, Katwijk en Noordwijk nader geïnformeerd worden over de geplande windturbinevelden op zee. Rijkswaterstaat had hiervoor een visualisatietool ontwikkeld die vanuit verschillende hoeken en afstanden laat zien hoe het uitzicht vanaf de kust wordt. De wethouders van de kustplaatsen hebben een voorvertoning gezien en zijn zich rot geschrokken. De informatiebijeenkomst is geannuleerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, omdat de gemeenteraadsleden de informatie vertrouwelijk moesten behandelen. De VVD Zandvoort laat het er niet bij zitten. Als lokale volksvertegenwoordigers vinden zij het onbegrijpelijk dat het ministerie belangrijke informatie voor de inwoners van de kustgemeenten achterhoudt. VVD-raadslid Jerry Kramer, de VVD-Zandvoort heeft uh, transparantie hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat de raadsleden van Zandvoort, maar zeker ook de inwoners, recht hebben om deze beelden te zien. Nu het ministerie de bijeenkomst heeft afgeblazen... hebben wij een WOB-verzoek ingediend. Wij vinden dat de beelden openbaar uh, moeten worden voor iedereen... en wel zo snel mogelijk. Dat blijft een heel apart verhaal. Dit. <laughs> ja. En tot slot, afgelopen donderdag zijn de eerste twee lagen asfalt aangebracht... op het gedeelte van de hoogweg tussen de Oranjestraat en de kruising Grote Krocht. Vrijdagmiddag werd de in de Oranjestraat en de Grote Krocht... weer in originele rijrichtingen opengesteld voor het verkeer. Ook het gedeelte van de hoogweg tussen deze twee straten wordt weer opengesteld voor verkeer. Tegelijkertijd is gisteren de derde en laatste fase van de werkzaamheden aan de hoogweg ingegaan. Fase 1c is het gedeelte hoogweg vanaf de Duinstraat tot aan de rotonde kan dit nog volgen aan de Torbeckerstraat. Er wordt gestart met het verwijderen van de voetpaden, waarna het riool wordt vervangen en nieuwe inrichtingen worden aangebracht. Na afronding van deze fase wordt de gehele hoogweg in één keer geasfalteerd. Volgens planning is dat de laatste week van maart. Nou, we zijn blij als dat weer achter de rug is. Tot zover Standfoorts nieuws in het kort. En we gaan weer een gaan voor je draaien. Kid Creole en de Coconut zijn hier.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 Dat was de jam en het town called Mellers. Ja, we hebben nog even een kort bericht en dan gaan we op naar het weer, eh, Albert -Jun. Ja, dat ligt mij zwaar aan het hart, het volgende bericht. <coughs> Want de zilvervossen zijn verhuisd. Ja, ja, ik heb erover gehoord. Want het Limburgse kasteelpark in Born heeft op 18 februari... de twee Zandvoortse zilvervossen Plata en Zilar... Met open armen ontvangen die in november 2014 een onderkomen hadden gevonden op de katholieke begraafplaats. Zij zorgden voor veel commotie en werden gevangen door duurzaam fauna en in quarantaine gezet bij Stichting Aap. Samen met de al aanwezige zilvervos Foxy. Kan die anders heten, Foxy. krijgen de twee prachtige zilvervossen een verblijf van 20 bij 20 meter met een vijver en planten. Daar kunnen ze samen met Foxy weer kattenkwaad uithalen. Dus de Zilvervossen zijn weer veilig onderdak. Oké, okay, uh, Albertjoh Vos. Dat heb je weer <laughs> mooi gezegd. Dus Zometeen net CFM weerbericht. Maar eerst Fans Joy. Deze van Thanks Joy, je de riptime. 25 jaar. ZFM Westkust Weerbericht. Het is 1 minuut over half drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Ja, na, na een fraaie vrijdag komt vandaag een front behorende bij depressie Marisse onze kant op. Aanvankelijk schijnt nog de zon, maar gaandeweg. De dag neemt de sluierbewolking toe. En aan het eind van de middag neemt geleidelijk de kans op regen toe. De zuidwestenwind waait krachtig, vrij krachtig in de polder en windkracht 5. En krachtig tot hard aan zee, windkracht 6 tot 7. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en hard mogelijk stormachtig aan zee, windkracht 5 tot 8. En de temperatuur daalt maar weinig en het komt uit of een graad of 6. En dan komt hij, de meteorologische lente. Kijk, daar heb je op aangeoeverd. <laughs> Ik hoor het. Starten we morgen bewolkt met buien regen, maar regen trekt weg... en geregeld komt ook de zon tevoorschijn en het blijft een tijdje droog. Tegen de avond neemt de kans op buien toe. De west- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of tien. Maandag is het dan wisselend bewolkt en komt het tot het enkele buien. De west- tot noordwestenwind is altijd duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur is weer lager en stijgt dan naar waarde van omstreeks de 7 graden. Dinsdag en woensdag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook regelmatig tot buien... en deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel en onweer. U hoort het goed. De west- tot noordwestenwind waait onverminderd vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 6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 En nou wil ik het weekend niet verpesten, maar na het weekend komt altijd weer die vervelende maandag. Blh.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 The thoughts turn to their own little girl, sweet 16 ain't that bitchy keen? Now it ain't so need to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no reasons why reasons. The toys are wild, well, and schools are early, and soon we be learning, and the lesson today is how to die. And then the bull hole crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife, and he can see no reasons, cause there are no reasons, what reason do you need to die?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 There's a brand new beast. voor Kokker, de Nubelij Sammy bij CFM. Ja, het is zaterdagmiddag. en uh, meestal dan uh, komt hij zo binnenwandelen. Ja, maar voordat we uh, oh. onze ja, gasten verwelkomen, ja, nee, ik had uh, het, het, het, even over voetbal. Ja? Ik had het programma van volgende week, want dan spreekt, speelt SV Zandvoort thuis tegen Ouderkerk. Dus dat was, dat is volgende week pas. Ze dus we spelen vandaag uit tegen VVC. Dus ze zijn uit. Dus mocht er iemand luisteren en onze tussentanden door willen appen... dan bij deze, uh, bent u zeer welkom. Ook weer rechtgezet. Goed. En uh, over wie hebben we het die binnen is komen lopen? Nou, dat is Ton Arische. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Welkom wederom in de studio. En Rob en ik zijn alweer razend benieuwd wat je ons uh, gaat melden. Maar we gaan eerst even drie weken terug. Want toen was jij in het juttetje de gastheer... voor tijdens onze receptie uh, van CFM 25 jaar. Ja. En... Uh, hoe, al, hoe heb je het als gastheer ervaren? Nou, één groot feest. <lacht> Klopt. Ja, het was, uh, ik vond het gezellig. Ja. Het is, uh, technisch gezien is het jammer dat je niet exact weet wat je kunt verwachten. En als er dan een ingeschat wordt tussen de 50 en de 100 mensen... en er ja. komt gewoon het dubbele, nou, dan is dat een verrassing. Ja, en dat, dat, die begroting... Dat nee, het dus, gaat niet over de nee, begroting. Nee, het nee, nee, gaat aantal, over de ruimte. A, aantal maar ja. Terug naar het aantal bezoekers. Vijf jaar geleden hadden we het ook uh, op het strand... En toen hadden we ook tussen de 50 en de, en de 100. En de, bedoel, het feit dat er nu 200 mensen zijn geweest... Ik, jij, jij vertelde mij dat net... schrok ik toch wel even ja. van. En ja. daar schrok iedereen eigenlijk wel van. En daar, die ruimte is... Ja, dan wordt het wat, wat... Aan de krappe kant. Aan de krappe kant. Maar goed, en ook... het weer zat tegen, want anders hadden we nog mooi naar buiten kunnen schuiven. Ja, maar aan de andere kant had je ook een keurige rookruimte ja. uh, een tent, gecreëerd. Uh, uh, gecreëerd. Dus daar kon men ook uh, naartoe. Uh, maar goed, tevreden over de uitvoering? Zeer tevreden. De, de technische uitvoering? Ja. Nee, hartstikke leuk. Wat mijn reacties, die reacties die ik heb gekregen, was van... Er waren een heleboel mensen die nog nooit in Talassa waren geweest. En ik kreeg allemaal geweldig lovende kritieken over de, de locatie. Dus uh, het, het werkt twee kanten op. Het is ja, het is een, het is een, een, een warme tent. Ja. Aan de buitenkant, daar nou zou je bedenkingen maar echt door de deur heen je bent binnen... en er valt een warme deken over je heen. Het is... Echt een super tent. Klopt. Nou, we hebben dan ook... Ik heb dus alleen maar lovende kritieken gehad omtrent de locatie. Dus als je dat even door wil geven als senior... Dat zal ik doen. Dank dat wel, Ton. Het was heel gezellig. Ik weet niet of je luistert, maar ik heb het daar ook naar in, Dus dat is... Dat is oké. Waarvan akte? Maar als jij komt, dan kom je weer iets vertellen. Ja, ik altijd iets vertellen voordat het ergens anders zichtbaar is. Ik heb gezegd dat jullie de primeur hebben... Ja. Dus dat is in deze ook. Want we gaan weer iets anders doen. We gaan uh, voor één keertje naar de vrijdagavond met de jazz. Jazz aan zee op vrijdagavond? Jazz aan zee op vrijdagavond van 8 tot 11 in ieder geval. Weet je wel wat, wat voor datum het is volgende week? 13 maart. Vrijdag de 13e. En dan, Vrijdag ga je de 13e. en dan ga je zeggen dat er mooie jazz in, in zal komen. En dan, komt. dat is echt de moeite waard. Dat zeg ik natuurlijk iedere week. Maar we doen toch ons uiterste best om iedere keer weer iets bijzonders neer te zetten. En, wie... en dat is nu weer gelukt. Wie mag Talasse aanstaande vrijdagavond verwelkomen? Talasse komt een beeldschone zangeres. Nathalie Marcella. En die wordt begeleid door Jean-Louis van Dam op de piano. Danny Luquewele op de bas. En Menno, zoals altijd, op de drums. Menno Menno woont er volgens mij in Telassa, of niet? Nou, bijna wel. Het Scheelt niet veel, hè? Ja, we hebben kamers kamer naast elkaar. Maar als je, ik, als je, nou, als je, als je even terugkijkt van al de, de namen... die al de revue hebben gepasseerd tijdens Jazz aan Zee... het zijn niet de minste muzici. Nee, dat, uh, we doen ook ons best. Ja. Maar uh, dat is, is, dat, is dat een werkgroep? Of uh, is, dat, uh, is dat een netwerk? Ja, je netwerk? Kan, niet, ik kan niet echt mescherp uitleggen hoe dat precies in elkaar zit. Maar je hebt natuurlijk te maken met wensen en mensen die beschikbaar zijn... En je moet dan een beetje zoeken. Dus door nou, gewoon zoveel jaren in contact te staan met Jess. En dan ja, die... komen er meer mogelijkheden. Want zo is het gewoon. Dus in plaats van uh, op de zaterdagmiddag, nu vrijdag de 13e avond. Van hoe laat tot hoe laat? Van 8 tot 11. Voor Zandvoort is het altijd de, de, even belangrijk. En de gaan, uh, van de zomer gaan we proberen om de zondagmiddag uh, feestelijk te maken. Dus ik denk dat we vanaf juni, juli uh, op zondagmiddag uh, de sessie gaan doen. Oké, okay, even terug naar de dertiende. Hoe laat begint het eh, vrijdag? Vrijdag begint het om acht uur. En wat voor soort muziek mogen we dan verwachten? Het is... Nathalie, ja, die zingt alles. Ja, je, je had, je had, midden in de winter had je tropical uh, ja. music. Voor ja, ja, jou kan je ook dat alles moet verwachten? Je, dat moet je uittesten, uh, <laughs> Ja, Roembedama blijft, uh, blijft ja. ook apart. En dat was ook heel apart. Maar vrijdag aan het worden jazz. Ja. Goed. Uh, aanstaande vrijdag de dertiende... Herkenbare 13... de jazz, hè. Dus jazz die... Uh, ja... Ik weet niet of je het moet doen, maar je zou het allemaal mee kunnen zingen. Nog even terug naar Plateau d'Amour. Plateau d'Amour. Die, Hoe was, die, die was uitverkocht en vol bezit. Uitverkocht? Yes. Dat betekent uh, nou, zo'n 170 man of zo, wat daar zitten eten. Ja. En ik had daar nog 20, 20, 25 trouwe bezoekers van de jazz, die alleen even de muziek kwamen beluisteren. Dus dat is ook wel leuk. Dat was ook weer volle bak. Ja. Dus He, bedoel, je, je leert elke keer weer bij. Hè? Een nieuw evenement, dit en dat. Ja. Je bouwt het uit en, en bedoelt, het lijkt allemaal een schot in de roos te zijn. Dat komt waarschijnlijk ook door. Ja, je mag jezelf niet de ver in je kont stoppen. Ik mag je ben er. Een, een, een, een hele goede gastheer voor Jess. Ja, dat, dat blijkt wel, want het, ja. het slaat aan en, en de formule wordt uitgebouwd. Ook de samenwerking met de Lassa, met de keuken, eh, ja. komt erbij. Het heeft gewoon te maken dat. Als mensen ergens optreden, dan zien ze uh, uh, nooit de beleving van mensen die om hen heen zitten. Ik ben hun gastheer daar. Ja. En ik ben een liefhebber van Jess. En dat werkt naar twee kanten. Ja, werkt twee kanten op. Goed, aanstaande vrijdag, de 13e, vanaf 8 uur. Van 8 tot 11. Nathalie. Heerlijke muziek. Nou. Rob, heb je die toevallig. Ja, tuurlijk. De OnRoundbind <laughs> staat erbij. Dus. Ik verheug me op de volgende keer weer te spreken, Tom. Een weer... verrassing. Ja, ja, ik kom een hele grote verrassing. <laughs> Bedankt. Nou, hier is Nathalie dan, hè. Vrijdag de 13e, dan treedt ze op. Deze Nathalie. Dus dat is over twee weken. Dan kunnen we genieten hier in Salford van deze zangeres. En wat klinkt dat lekker, hè? Oh. Ze kende jij nog niet, hè Albert-Jan? Nee, dit is een frassing. Nee, Dusty Springfield en de Pet Shop Boys waren dat... Uh, nothing has been proved. Het is uh, 5 voor 3, nog één kort bericht... en dat gaat over Manfred, bekend ja. als de Leerman. Manfred de Leerman overleden. Manfredo Bergerhof in Zandvoort, beter bekend als Manfred de Leerman... is vorige week in Spanje overleden. Dat maakte zijn zoon via Facebook bekend. Manfred, van Duitse afkomst, was in Zandvoort... jarenlang een vertrouwd gezicht op het Raadhuisplein... Raad Omringd door zijn honden runde hij daar tijdens het toeristenseizoen een kraam met ledenwaren. Nadat Manfred al een paus met de gemeente Overhoop lag omdat hij de nieuwe pacht niet wenste te betalen... die volgens zijn eigen zeggen zesmaal hoger lag dan dat hij tot, tot, dan toe betaalde... moest hij in april 2010 zijn leerkraam afbreken. Sindsdien werd hij nog af en toe gespot in zijn geliefde dorp. Maar dan als bezoeker. Maandag 16 februari 2015 is Manfred aan de gevolgen van een nierontsteking in een Spaans ziekenhuis overleden. Tot zover het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen naar het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Tussen drie en vijf, een zonnige zaterdagmiddag. Nogmaals een goeiemiddag en hier is Coldplay en The Sky Full of Stars. heart. your sky. Dust